uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het bericht in de Volkskrant over de positie van minister Leers. is schadelijk voor die krant en niet voor de minister zelf. Dat zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. De Volkskrant schreef gisteren dat de PVV in het Katshuisberaad. heeft aangedrongen op vervanging van Leers. Dat werd meteen van allerlei kanten ontkend. Onder andere door de Rijksvoorlichtingsdienst. en later door Rutte zelf in een brief aan de Tweede Kamer. Lutte zei vandaag nog eens dat het bericht totale onzin is. Het bericht klopt van A tot Z niet. Het heeft niet plaatsgevonden, niets van dit soort gesprekken. Ook niet gerelateerd, niet indirect, niet telefonisch, niet informeel. Uh, en dan is het dus niet schadelijk voor betrokkenen, maar voor degene die het bericht schijf. De premier heeft gisteren zelf met de krant gebeld om het verhaal tegen te spreken. vicepremier Verhagen zei vandaag dat het verhaal in de Volkskrant... een doelbewuste poging was om een collega te beschadigen... De Volkskrant blijft bij zijn verhaal. Premier Rutte eist dat Amsterdam zich aan de wet houdt. Hij accepteert niet dat de gemeente illegale mbo'ers stage laat lopen. In de Amsterdamse gemeenteraad is gisteravond een motie van GroenLinks aangenomen... om illegale mbo'ers bij de gemeente stage te laten lopen. Volgens Amsterdam hebben kinderen die hier illegaal zijn... tot een achttiende recht op onderwijs. Daar hoort volgens de gemeenteraad ook het volgen van een stage bij. Amsterdam gaat daarmee lijnrecht in tegen het beleid van minister Kamp van Sociale Zaken. Volgens de wet mogen illegalen geen stage lopen omdat ze geen werk- of verblijfsvergunning hebben. En daardoor kunnen ze vaak hun opleiding niet afronden. De enige abortuskliniek in de Amerikaanse staat Mississippi moet dicht. als is gevolg van een nieuwe abortuswet die is aangenomen. Regels voor abortusklinieken worden daardoor strenger. Vrouwen moeten voortaan naar een andere staat om hun zwangerschap te laten beëindigen. De republikeinse gouverneur Phil Bryant moet de wet nog tekenen. Hij heeft al gezegd dat hij dat zeker zal doen, omdat met de nieuwe regel volgens hem de gezondheid en veiligheid van vrouwen wordt beschermd. Abortus is sinds 1973 legaal in de VS. Mississippi wordt de eerste staat waar abortus wordt uitgebannen.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 Het weer vanuit het noorden breekt hier en daar de zon door. Het is ongeveer 9 graden. Morgen stijgt de temperatuur na een koude nacht naar gemiddeld 10 graden. Eerst is er zon, maar in de middag vanuit het noordwesten regen. Paasweekend verloopt lichtwisselvallig en niet al te warm. ANWW-verkeersinformatie. De A28, Hogeveen richting Zwolle, staat bij Zwolle-Noord. Twee kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En Ook afgesloten is de N3 door de Papendrecht in beide richtingen. Want door een aanrijding zijn de slagbomen van de Merwedenbrug daar flink beschadigd. En richting Papendrecht staat inmiddels een file van drie kilometer. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag Elsbet Gutike. Goedemiddag mooi dat u luistert naar dit is de dag, waar kijk je een medaille op je spel bij de politie, mensen daarvoor. Iedereen is een vel. Vij de politie. Tweede Kamerlid Heerel Bringman. Goedemiddag, u bent oud-agent, hè? Dat klopt. Ja, en de agenten die staken vandaag, de politie staken vandaag. Wat vindt u er eigenlijk van? Nou, zolang, het, uh, zolang de burger er maar niet al te veel last van heeft... Uh, begrijp ik dat ze, dat ze staken. Ja? Het is terecht? Ja, nou, of het echt terecht is, uh, dat weet ik niet. Kijk, het, laat ik het zo stellen. De, de, de straatdiender heeft een achterstand uh, uh, in te lopen. Dat is absoluut waar. Um, maar we moeten ook uh, beseffen dat we uh, in een moeilijke tijd leven... Um, en dat, uh, ja, dat, dat bezuinigingen ons allemaal gaan treffen. Dus uh, ik, ik wacht, politiek wacht ik, uh, wacht ik af wat, uh, wat er uiteindelijk uit het katshuis gaat komen. Uh, waarbij ik uh, de stille hoop heb dat, uh, dat de politie de bezuinigingen niet gaat treffen. Ja. Maar ik moet gewoon afwachten. Oké, okay, prima. Nou, We gaan zo meteen met u verder over, uh, praten over het debat over het polemelpunt vanavond. Dat was namelijk een van de redenen voor u om uit de PVV te stappen. Zeven jaar geleden speelden ze nog in de Juppia League... en nu staan ze in de finale van de KNVB-beker. Heracles uit Almelo tegen het grote PSV. David tegen Goliath. Heracles-voorzitter Jan Smit, goedemiddag. Goedemiddag. Nog een beetje geslapen vannacht? Nee, het begint uh, slechter te worden, moet ik zeggen. <laughs> oh ja, hoe laat was het nu? Ik was vijf uur wakker, ik kon niet meer in slaap komen. Er gaan zoveel <laughs> dingen door je hoofd. Er wordt hier wel aan gedacht, wordt daar wel aan gedacht. En uh, ja, dat, op dit moment valt er even iets tegen. Maar het is pas donderdag, meneer Smit... Ja, ik moet nog twee dagen. Ja, ah. Dat, dat, dat, dat wordt heavy. Ja, dus dat wordt sportdrank en zo om een beetje op de been te blijven. Ja, veel koffie, sportdrank. Ja, dat zo, zo moeten we een beetje zien door te komen deze dagen. Goed, daar praten we straks met u over verder. Over die legendarische wedstrijd. Vanavond wordt in Rotterdam een meterschoot kruis naar de kop van Zuid gedragen. Cultuurwetenschapper Lisette Almering, u weet alles van kruisen. Uh, is dat een vorm van kunst wat we vanavond bij de Passion in Rotterdam gaan zien? Ik zou het zelf niet zien als een, willen zien als een vorm van kunst. Ik zie het meer als samen krachtputten uit een eeuwenoud symbool... dat ook erg hedendaags is. En over dat symbool weet u alles? Nou, alles zal ik nooit de durven beweren. Maar wel heel veel. <laughs> Goed, straks praten we daarover. Opvoedcoach Lisbeth en met jou gaan we het hebben over de dreigtweets... die deze week op verschillende scholen verstuurd werden. Uh, ja, houden scholen dat nou eigenlijk wel een beetje in de gaten? Wat leerlingen op Twitter over die school tegen elkaar zeggen? Nee, dat is het probleem. Scholen zijn helemaal niet actief in de sociale media... terwijl hun reputatie daar intussen wel van afhangt voor een groot deel. En ze hebben geen idee of zo? Of nee, uh... ze zijn gewoon niet aanwezig.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 Meneer Brinkman, als Kamerlid voor de PVV was u gedwongen zich te conformeren aan het partijstandpunt. Maar toen u op eigen benen stond, toen hoorden we opeens tijdens de stemming een uh, steun voor de motie tegen het polenmeldpunt. Vanavond is daar weer een debat over. hè? Ja, dat klopt. Op initiatief van Alexander Pechtold. Vindt u dat nodig dat er weer gedebatteerd wordt? Nee, ik ga er ook niet naartoe. U gaat daar ook niet naartoe? Nee. nee. Het is zo dat Pechtold zegt: Ik ben niet tevreden met het antwoord van Rutte. En ik vind nu dat, uh, dat uh, Roosentaal dan maar naar de Kamer moet komen. Wat u betreft, is dat niet nodig? Nee, ik heb me uitgesproken tegen een polenmeldpunt. Uh, omdat dat toen een tijd een PVV-kwestie was. En ik vind het nog steeds een PVV-kwestie en uh, ik vind daarin uh, de opstelling van de minister-president ook uh, geheel terecht. Ja, dus wat u betreft is dat voldoende, dat antwoord? Ja, ik bedoel, en ik snap ook wel dat Pechtold nog even lekker uh, probeert te poeren. Maar ja, weet je, we hebben hele belangrijke zaken hier te bespreken in deze Kamer. De agenda loopt maar vol. Hij klaagt er zelf ook altijd steen en been over. Dus ik zou zeggen, tel je zegeningen en ga gewoon iets belangrijkers doen. Ja, en wat gaat u doen vanavond dan? <laughs> Ja, ik ga ook belangrijke dingen ja, doen, dat kan ja. ik u verzekeren. Maar u wilt niet vertellen wat. Hoeft ook nou, niet, hoor. Ja, ik ga uw agenda niet helemaal nee, nee, nee, blootleggen. Nee, nee. Dat kan, kan ik me voorstellen. <laughs> Goed. Ik hey, wil nog graag weten over dat PVV-meldpunt. Want u bekent natuurlijk de partij van binnenuit. Toen u vertrok, hè, was, was toen al duidelijk hoeveel meldingen er binnen gekomen waren? Ik, de week ervoor... Uh, ben ik met de betrokken uh, collega, ex-collega van die fractie... Uh, nog even naar de computer gegaan. En daaruit bleek dat uh, dus die weken ervoor, dan praten we dus even kijken over 13 maart... dat er 100.000 meldingen binnen waren gekomen. Maar, nou zeg ik even heel helder maar... hij vertelde me wel dat de helft daarvan dat waren uh, klachten. Maar klachten tegen het meldpunt, oh ja. meldpunt zelf. Mm -hmm. uh, en uh, van de 50.000 die dan overbleven schatte hij in... dan zou de helft daarvan... Verifieerbaar zijn. De andere helft dat ging over andere zaken, als uh, te lange files en de belastingen te hoog en te weinig politie, <tie> en noem het allemaal maar op. Mm -hmm. En dan bleef, ja, dan bleef een kwart over. En daar waren een heel groot aantal niet verifieerbaar naar specifieke gevallen. Ja. Uh, dus ja, ik begrijp dat men uh, het allemaal uh, door een aantal stagiaires uh, uh, laat volgen en dat er een rapport uit gaat komen. En ik ben erg benieuwd uh, ja. naar wat eruit komt. Denkt u dat we daar enige waarde aan kunnen hechten, dat het zinnig is? Om daar toch nou ja, een rapport van te maken? Of, of... Nou ja, het, het ligt er natuurlijk aan uh, wat eruit gaat komen. Maar ik had, uh, ten eerste had ik graag gewild dat die vermenging van aan de ene kant... gewoon die mensen die hier als arbeidsmigrant binnenkomen om te werken... Uh, om hun boterham te verdienen, gewoon uh, belasting betalen... Uh, dat die vermenging van die personen niet was gebeurd... met die criminelen en die veroorzaken, wat gewoon echt een levensgroot probleem is mm. in, in, in een aantal mm. wijken... waar dus, uh, waar dus uh, grote groepen uh, moelanders uh, bij elkaar samenkomen... en criminaliteit plegen en overlast en alcoholisme en noem het allemaal maar op. Dat is een groot probleem, maar dat moet je niet vermengen... met Mensen die hier gewoon een boterham komen verdienen... Eh, om hun gezinnen in de Polen of in, in, in, in Hongarije te, uh, te onderhouden. Ja, dus wat dat betreft is het uh, niet een, een zinvol instrument. U, u bent nu zo'n zo week of twee bezig, hè? alleen in, uh, in Den Haag. Nou ja, alleen. Dat valt nogal <laughs> mee. Maar wel als eenmansfractie. Hoe ja. gaat het met u? Nou, het gaat... Uh, echt uh, Boven verwachtingen, uh, heel, heel goed, uh, denk ik. Want ik ben ontzettend snel opgeschoten. Er moesten uh, operationeel ontzettend veel dingen gebeuren. Dus ik heb een. een, een ik had me voor mezelf al voorgenomen. Ik, ik ga een tijdpad opzetten. Uh, ik wil hebben dat het, dat, dat, dat het kamerwerk zo snel mogelijk weer gewoon normaal gaat lopen. Zoals dat no uh, normaal, tussen aanhalingstekens, kan zijn als eenmansfractie. Met andere woorden, ik wil mijn kamers in orde hebben. Ik wil mijn medewerkers uh, om me heen hebben. Uh, stichtingen moeten opgericht worden. De financiële moeten geregeld zijn. De mensen moeten gewoon een salaris weer betaald krijgen. Uh, nou, dat heb ik allemaal geregeld. Het zijn twee uh, geweldige medewerkers met me meegegaan vanuit de fractie van de PVV naar mij toe. Die hebben voor mij gekozen. Daar ben ik ontzettend uh, blij om. De kamers zijn geregeld, de stichtingen, de notarissen zijn aan het werk geweest. Mijn agenda is weer gevuld. Ik doe ook gewoon weer de debatten. Heb ik ook uh, al die tijd gewoon doorgedaan. Ik wil gewoon zien dat mensen uh, uh, in de gaten hebben naar nou, die Brinkman. Die, uh, daar hoor je in ieder geval nog wat van. Die is in ieder geval voor zijn centen. Is hij ook nog gewoon aan het werk. Ja, ja. nee, maar ja, ik, ben, ik word hier toch betaald om politiek te bedrijven. Ja. Dus, um, nou, daar wilde u zo snel mogelijk weer aan toekomen? Daar wilde ik zo snel mogelijk weer aan toekomen. Dus daar ben ik ook heel erg druk mee bezig. Dat, uh, de, en dat gaat ook goed. Ik heb volgende week ook weer een aantal uh, algemene overleggen... Die ik, uh, die ik allemaal aan het voorbereiden ben. En waar ik allemaal naartoe ga. Um, uh, de, en daarna ga ik gewoon nadenken... wat gaat Heer Breekman met zijn politieke carrière doen? Ik heb in ieder geval gezegd, ik ga door. Uh, wat er ook gebeurt, ik ga absoluut door in de politiek. Ik vind het hartstikke leuk. En ik heb ook het gevoel dat ik absoluut een meerwaarde kan zijn in die politiek. Zeker met mijn ervaring als 20, 22 jaar politieagent. Um, uh, maar hoe ik dat uh, precies vorm ga geven, dat weet ik gewoon nee, nog niet. Want u heeft nu nog niet een partij waar we lid van kunnen worden. N eh, ik heb helemaal nog geen partij. Nee, nee, nee. nee mag ik al... eens vragen? Jan, goeiedag. Alles goed? Ja, heel goed. Volop vol, vol bezig. Hij uh, ja, ja, de telefoon gaat. Of is dat die van meneer Brink? Ja, sorry, Berencourt. dat is niet van mij. Oh, dat is een okay. foutje van mij. Die, die, die, die, die is niet van mij, want ik heb de batterij. Nee, de ik had er waar Sorry. <laughs> meneer dus mag ik eens vragen? Je, je gaat nou de, de, de fractie uit en dan ga je voor jezelf beginnen. Wat voor budget krijg je daar dan voor? Je praat over medewerkers en stichtingen. Krijg je daar dan in één keer een partij geld van over? Ja, je krijgt vanuit de Kamer, dat krijgt trouwens de PVV ook per lid... je krijgt vanuit de Kamer ondersteuningsbudget van 165.000 euro per jaar. Ja. je jezelf, Als je in de PVV was gebleven, krijg je dat ook? Nou, de, de PVV heeft het zo gedaan, en dat doen de meeste grote partijen... die richten een stichting op en dan en maken eigenlijk met z'n allen een afspraak... Wij, wij deponeren al dat geld wat elke individueel lid krijgt... dat deponeren wij in die stichting. En die stichting die zorgt ervoor dat er personeel wordt aangenomen... dat de uh, uh, uh, agenda's zijn, dat er papier is om te schrijven... dat er een printer is, dat, nou, noem Maar, het maar jij, jij hebt dus 165.000 euro gekregen. Per, dat is alles. per jaar. Ja, de, en dan moet het ik, van. Ik, ik, krijg, ik, krijg, ik, krijg, ik krijg nu nog uh, iets van 130.000 euro. Ja, dat mag je allemaal weten. Dat is allemaal openbaar. <laughs> ik krijg nog, Opeens nou, nog transparant, nog meneer Beringman. Nee, maar dat, dit, zijn, dit is gewoon openbaar informatie. Ja, dit, dit is belastinggeld en de burger nou, ik de vind de, heeft ja, gewoon recht op een dat te ik betaal belasting. Ik wil er nooit van de direct betrokkenen horen. Ik heb nog 130.000 euro van de PV te goed, want dat is mijn bedrag... wat ik. Nog, uh, nog okay, krijgen. Als, als, als, als je niet kunt krijgen, weet ik een goede deurwaarder. Oké, okay. okay, ga door. Goed. Meneer Brinkman, dat, is allemaal, dat zijn allemaal uh, uh, zakelijke dingen die u moet regelen, natuurlijk. En uh, dat is wel heel belangrijk, zo'n Kamer, Absoluut. de medewerkers en zo. Maar hoe voelt het nou voor u om, om dan nu gewoon alleen te zijn en dan niet meer in zo'n fractie te zitten? En u komt, uw voormalige uh, fractiegenoot natuurlijk ook gewoon nog tegen in dat gebouw. Ja. Hoe ja. is dat nou? Nou ja, dat, dat, dat, dat verschilt per individu, uh, moet ik zeggen. Maar eh, laat ik vooropstellen, ik voel me absoluut niet alleen. Ik, ik heb al gezegd, ik heb natuurlijk uh, een aantal medewerkers mee. Ik heb een aantal vrijwilligers die hard voor mij aan het werk zijn. Ik heb natuurlijk ook nog de fractie in de Provinciale Staten Noord-Holland... die een grote steun voor mij zijn. Er zijn er ook twee die zijn met mij meegegaan. Die hebben die uh, stap gemaakt, waar ik, een hele moedige stap moet ik zeggen... waar ik ze erg dankbaar voor ben. Uh, dus ik voel me niet alleen, laat ik dat vooropstellen. Daarbuiten, ja, je, je werkt hier in een bedrijf... waar uh, 450 man uh, erg gaat bezig is om. Uh om, om het, die, die, die, die Kamerleden het zo goed mogelijk te krijgen. Want daar draait hier in dit huis alles om. Dus je wordt hier behoorlijk in de watten gelegd. Ja. Dus uh, de medewerkers die zijn echt fabelachtig. Ja. Uh, tot aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan toe. Gedi uh, uh, Verbeet. Uh, dus er wordt goed voor u gezorgd. Lisbeth Hoop, jij had het vraag? Ja, meneer Brinkman. Nu u zeg maar los bent van de PVV. Ik vraag me even af wat uh, zeg maar de, de thema's zijn die u als uh, eenmansfractie echt gaat. Uh, gaat aankaarten? Ja. Wat, zijn, wat zijn nou de dingen waar u echt voor gaat opstaan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb toevallig vandaag... nou, uh, uh, well, niet toevallig trouwens, maar... ik heb uh, vandaag een persbericht naar buiten gebracht. Uh, ik heb als eenmans, uh, fractie, heb ik recht... om maximaal drie uh, commissies als woordvoerder in te schrijven. En ik heb besloten om dat uh, gewoon met twee oude uh, woordvoerderschappen... van Binnenlandse Zaken en Koningsrexalaties... en Veiligheid en Justitie te doen. Dus alles wat met veiligheid te maken heeft... wat met, met bestuurlijke vernieuwing te maken heeft... gemeentesprofissie het functioneren van de, van de, van de rechtsstaat, uh, politie, terreurbestrijding... dat soort onderwerpen, daar ga ik me uh, sowieso op richten. Ik heb besloten om me ook in de commissie koningsrijksrelaties in te schrijven. Dus het oude onderwerp wat ik in het begin bij de PVV de, deed... en wat later door uh, de heer Lucas is overgenomen... omdat we natuurlijk een hele grote fractie werden. De, de Antillen, dat ga ik ja. weer opnieuw opnemen. Want ik heb gewoon het gevoel dat dat uh, behoorlijk aan het wegzakken is... dat hele onderwerp. En ik ben bang dat we over een paar jaar weer met een gigantische schuld... Van Anderhalf tot 2 miljard euro zitten, omdat die boeven daar bezig zijn. Weer opnieuw de. de, de, de wat dat betreft matigt u de toon niet, meneer Brinkman. Want dat, want dat zei oh, u ook oh, al in uw PvV-tijd. Zei ik boeven? Ja ja, ja, ja, ja. Nee, nou, dat zei u heel bewust. <laughs> nee, nee, nee. Want, nee, nee de, de, de, de pensioenpotten daar zijn, uh, weer opnieuw, uh, worden opnieuw weer leeggestolen, ja. legeroofd. Hoe, hoe, ga, hoe gaat u zich anders opstellen dan in de tijd van de PvV op de dossiers die u nu net noemde? Of, is, of maar, wordt dat niet zo'n groot verschil? Jawel, wel degelijk. Kijk, um, uh, ik, ben, uh, ik probeer uh, wel een realist te zijn. Ik vind het bijvoorbeeld uh, niet kunnen... Dat, dat je aan de ene kant zegt, wij zijn tegen uh, dubbele nationaliteit. Ben ik ook. Dat gaan we ook afschaffen. Maar uh, dat je dan vervolgens zegt, zoals de PVV... Um, uh, ik sluit mijn ogen voor het feit dat er hier in dit land... anderhalf miljoen mensen leven die een du dubbele nationaliteit hebben. Uh, uh, die, daar zitten een aantal mensen bij. In totaal 19 nationaliteiten. Die kunnen ook fysiek niet van hun tweede paspoort af. Mm. En, dat, en die worden buitengesloten door de PVV. Dat, was, uh, dat zal ik ook maar heel eerlijk zeggen. Dat was het tweede grote publiek binnen de PVV, wat, wat, wat echt een heftige discussie... in ieder geval bij mij opleverde. Uh, en dat was namelijk het gegeven... dat bijvoorbeeld uh, een goede rechterhand van mij, Ezan Yami... is een en Nederlander en Iranië. De beste jongen heeft anderhalf jaar in een klasje gezeten... Uh, om uiteindelijk als, uh, als uh, senator de, de Kamer in te komen voor de PVV. Maar toen men in de gaten had dat hij een tweede nationaliteit had... zei men van nee, wegwezen, want jij komt er niet in. Want ja. je, hebt, je hebt het Iraans paspoort. Als die jongen fysiek van het paspoort af wil, dan moet hij... Ik, moet zeggen, ik zeg jongen, maar ik moet zeggen man. Maar dat komt doordat ik zelf zo oud ben. Je bent een beetje vaarlijk figuren. Ik, ik ben al 47 dus. Maar, maar doordat, doordat die man naar Teheran moet... om fysiek van het paspoort af te gaan... en op het moment dat hij in Teheran zijn, zijn, zijn, zijn hoofd laat zien... wordt hij opgepakt en dan hangt hij vijf, binnen vijf dagen... aan een touwtje op het plein in Teheran. Hm. Dus met andere woorden... Dat is onrechtvaardig. Nou, en die onrechtvaardige facetten. Uh, die uh, uh, ik noemde het altijd. Uh, op het moment dat je politiek bedrijft met een harde klap. en je hebt het. Maar met de bedoeling om zoiets op de politieke agenda te zetten... dan moet je op het moment dat je dat bereikt hebt... namelijk een onderwerp staat op die politieke agenda... dan moet je aan, aan nazorg doen. Dan moet je kijken ja. welke onrechtvaardige zaken... zijn er daardoor buiten de boord ja. gevallen. Dus u zegt op dat gebied van de dubbele nationaliteit... zal ik iets aan, een andere insteek hebben. Absoluut. We hebben al begrepen natuurlijk op het gebied van de dierenpolitie... Uh, het polemeldpunt, de partijfinanciering. Ja. En zijn er nog andere punten waarvan u zegt... nou, dan ga je toch een ander geluid van mij horen dan van de PVV? Zeker. Zoals? Dat ga ik nu niet zeggen. Hé, hey, jammer nou. <laughs> Eentje. Nee, nee, nee, nee. nee. Luister. Dat, ik, ik heb bij met opzet in deze uh, commissies ingeschreven. Daarnaast, dat wilde ik ook even zeggen, heb ik twee uh, commissies... waarin ik uh, bepaalde dossiers ga, uh, ga uh, volgen. Dat is immigratie en asiel. Da daarin ga ik een aantal dossiers uh, ga ik volgen. En bij Buitenlandse Zaken, bij BUSA, ga ik een aantal dossiers volgen. En dat doe ik met opzet uh, om te laten zien... dat, dat er ook een, een, een ander geluid uh, uh, van een toch wel... Ja, een, een, een, een ex-PVV'er... Ja. Uh, gehoord kan worden. Maar bijvoorbeeld, een, een meer constructief geluid. Ja, maar maar bijvoorbeeld, wat is dan een constructiever geluid... als het bijvoorbeeld gaat over immigratie en asiel? Wat zou, waarin zou u dan kunnen verschillen ja. van de PVV? Ik snap en ik begrijp ook echt dat u uw poging nog een keer doet. Ja. Maar dat doen we dus niet. Ik, nee. Uh, nee, natuurlijk niet. Ik moet mijn kruid ook een beetje droog houden. Dat begrijpt u ook wel. Ik kan nu meteen wel bij u in het programma op Radio 1 alles bloot gaan liggen. Ja, graag. Maar ja, dan is de spanning er ook een okay, beetje nou af. Ja, Oké, okay, dat is misschien een beetje een moeilijk dossier. Maar buitenlandse zaken dan, buza. Als... Uh, daar. Wat gaat u daarin anders doen dan de PVV? Nee, de, de, de, de, ook, dat, ook daarin begrijp ik dat u dat, uh, dat, dat, u dat graag wil. Uh, ik ga dat nog niet doen. Ik oh. heb daar gesprekken over. Ik heb toevallig uh, zojuist nog een gesprek gehad met iemand van Amnesty International. Ik heb ook gesprekken met uh, mensen die in de ontwikkelingssamenwerkingsindustrie zitten. Ah. Uh, uh, de befaamde uh, 1 miljard? Die eraf gaat, bedoelt ja? u? Ja? ja, nou ja, we zullen het zien. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb daar niets over gehoord. Nee, maar wat, dus, zou, wat zou u daarvan vinden? Vindt u dat? Zou dat een goede deal zijn als Geert Wilders dat binnensleept? Nou, ik ben sowieso een uh, groot voorstander van het anders opzetten van de ontwikkelingssamenwerking. En uh, ik heb wel af, afgesproken uh, en, en ook kenbaar gemaakt dat ik me niet uitlaat over wat mijn wensen zouden zijn. Uh, richting uh, richting uh, uh, het katshuis. Ja. Ik, de, de, op het moment dat ik zeg: van, nou, ik wil die 1 miljard hebben. Dan gaan, uh, ook al, dan gaan uw collega's ook meteen zeggen. Oh, Brinkman legt een eis van 1 miljard. Ja. en uh, bla bla bla. Nou, moet, dat wil erg... ik dus niet. Nee, moet u heel erg uw best doen om de vragen die ik u net ook al stelde. en die meer mijn collega's u ook stellen. om die niet te beantwoorden? Heeft u de indruk dat ik er moeite mee heb? Nee, dat vraag ik me nee. gewoon af. Nee, nee, nee. ik hoef er nee, nee, nee, mijn best niet meer voor te doen. Nee, nee, nee, ik lukt. zit daar ondertussen al bijna al zes jaar in die Kamer. Dus uh, als, u, als u me dat vijf jaar geleden gevraagd zou hebben, zou ik het misschien moeilijk hebben gevonden. Maar dat is niet meer zo. Nee. Want dat werd ook wel gezegd hè, door mensen bijvoorbeeld als Arendt-Jan Boekenstein. Ja, Brinkman die moet nu een hele cruciale rol gaan spelen. Uh, namelijk gedogen weer van de gedoogconstructie. En dat zal lastig voor hem worden. Wat vindt u van dat soort kritiek? Nou, ik zie dat niet als kritiek. Uh, ik, ik denk dat de Arjan natuurlijk ook wel gelijk heeft. Uh, ik, ik kan het heel goed vinden met de Arjan, we hebben het er ook wel eens over gehad. En, uh, en ja, dat is, dat is ook heel moeilijk. Daar moet je uh, heel strategisch en heel uh, goed mee, mee omgaan. Maar dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat ik dat ook heel goed kan. Dus uh, iets wat moeilijk is, wil nog niet zeggen dat het onmogelijk is. Nee, goed. Nou, blijft u nog even zitten tot half drie, want we gaan praten over uw oude club, hè, Heracles? Of nog ja. steeds uw club? Nee, nou, absoluut nog steeds mijn club. Uh, ik, ik ben, <laughs> de, luister, ik, ik ging vroeger met, met de hele familie, met mijn oom en, en mijn andere oom en mijn neef... gingen we altijd naar, naar Heracles nog aan de Bornse Straat. Ik ben van de week nog geïnterviewd door een collega van u... van Twentsel kranten, Dolf Hussinken, over, uh, over Heracles. Um, een heel leuk interview. Wat dat, wat, ik weet niet wanneer het, u, wanneer het uitgegeven wordt. Maar uh, uh, ja, ik, ik ben ontzettend trots op Heracles dat ze het zo goed doen natuurlijk. En, uh, ja. ik, ik hou... Maar, ik, ja, dank, we gaan even, dank, dank. La dank. Oh, ja, ja, meneer nee, Smit, we, we, we praten zo verder, maar we gaan even luisteren... naar hoe u nou in die finale terecht bent gekomen. Hier is de kans en de goal, ja, is daar. Gaudier, 4-2, het is gedaan. Herakles gaat voor het eerst in de geschiedenis van de club... naar de Kuip, naar de finale van het bekertournooi. Ja, 109 jaar bestaat de club, meneer Smit, Jan Smit, voorzitter. En dan voor het ja. eerst naar de bekerfinale. Ja, volgend jaar, 110 jaar, hebben we weer wat te vieren. Uh, ja, het, is, het, is, het is ongelooflijk wat, wat, wat er in, op dit moment in Almelo gebeurt. En, en, de emoties die loskomen. Maar ook de, na de tijd op het veld. We hadden daar ook duizenden supporters in... Uh, in, in Alkmaar zitten, maar er gaan er nu 20.000 mee naar, naar, naar, naar de Kuip. Ik heb al gekscherend gezegd, als je nog wilt inbreken in Almelo... Gedachte, Jan. <lacht> dan, dan moet je dat eerste paasdag gaan doen. We gaan met meer dan 300 bussen. Zo. Als je ziet wat voor organisatie daarvoor gemoed is. We hebben vandaag, Er zijn speciale blikjes bier van Goals op de markt gebracht... met zwart-witte raakles erop. De, de, de, de hoofdsponsor gaat allerlei acties ondernemen. Tenkaten met kunstgras. Fantastisch om het allemaal mee te maken. Ja. U Wordt er helemaal blij van als ik u zo hoor? Ja, natuurlijk. Dat is net, net zozeer. Ik ben als, als kleine jongen, vijf, zes jaar, ging ik met mijn vader en mijn opa en en, en ook iedereen liep naar de Bonnse straat toe. Dat oude veld met de houten tribune, ja, ja dat is het auto, banken, ja, <laughs> fantastisch allemaal. Ja. Ja. Hoe gaat die dag eruit zien zondag? Want 300 bussen, dus maar beschrijf eens wat gaat er allemaal gebeuren. Behalve dan wat voetballen, natuurlijk. Maar wat verder nog? Ho? We moeten zaterdag al, uh, al, al beginnen, als u het niet erg vindt. Dan, gaat, dan vertrekken de, spe de spelers, die gaan een dag eerder namelijk naar... Uh, en die zijn uiteraard de belangrijkste daarbij. Die vertrekken zaterdag om half twee naar, uh, naar Rotterdam... in een hotel in de buurt van Rotterdam. En de, spelers die, uh, de gelegenheid voor supporters om de spelers uit te zwaaien... zo dat dan heet. Dus we beginnen bij het Stadion. We gaan er een eindje richting de A1. En daar uh, houdt het op met de, met, met de supporters... Dan komt, uh, zijn de spelers dus weg. En dan zondag begint die hele militaire operatie om 300 bussen naar Rotterdam uh, uh, te krijgen. Daar hebben we een speciaal bedrijf voor ingehuurd die dat ook coördineert. En die, die vertrekken van vier verschillende opslag, opstapplaatsen in, uh, in, in, in Almelo... En er is voor de sponsoren, dat zijn ongeveer vier, vijfhonderd, de hele boottocht over de Maas georganiseerd. Die maken een boottocht met diners en die gaan vanaf de boot gaan ze naar uh, ah ja. het, uh, Die gaan wel met de bus, maar die gaan met de boot naar de Kuip toe. Die, die stappen in de, uh, in de buurt van de Kuip uit. Ik ga zelf met de auto. Ik zal er allemaal niet bij zijn bij die nee? festiviteit. Ik vind dat niks. Nee, ik, ik, ik ben Maar ben bent de baas. Met, uh, ja, maar ik ben zo met die wedstrijd bezig en dat doen ik net zoals anders. Toen we naar uh, Alkmaar gingen, ja, dan ga ik naar, naar het hotel waar de spelers zitten. Ik praat. Individueel nog een beetje met de jongens. Met de trainers uh, zijn er nog bijzonderheden. En ja, een, een, een, een anderhalf uur voordat de wedstrijd begint... dus half vijf ga ik richting Kuip. En daar uh, zie ik dan wel een aantal mensen. Maar ook daar ga ik nog even naar de kleedkamers... Uh, met mijn vertrouwen in de jongens uitspreken. Ja, hm. zo, zo functioneer ik als voorzitter. Ja. Dat doet niet, doet niet iedere voorzitter. Maar, maar u wilt dus nou, niet ja. te veel druk aan uw hoofd zo te horen... zo vlak voor zo'n wedstrijd? Jawel. Ik, ik, ik, nee, op de dag zelf niet. Maar, nee. op, op, op dit maar moment nu wel. Op dit moment ben ik gewoon gek van interviews en, en televisieprogramma's. En, maar om dat mee te maken, het leeft zo bijzonder in Almelo. Ja, een hele club wordt op de kaart gezet. Daar kan ik natuurlijk niet voor wegduiken. En ik vind het ook best leuk om te doen. Ja, nee, Ik hoor aan u dat u er best plezier in heeft. Dat valt best mee. Ja, ja, ja, ja. Zo erg is het allemaal niet. Toen u, nee, voor... niet. Toen u voorzitter werd van Heracles, hoe stond de club er toen voor? Ja, toen was het in 1998 ongeveer, uh, 12, 13, 14 jaar geleden. Toen stonden ze onderaan in de uh, eerste uh, divisie, nog duizend man op de tribune. Niet veel? Iedereen, nee, dat is niet veel, nee. En uh, ja, iedereen zei, jongen, waar begin je aan? Het lukt je nooit. Je gaat door de, aan een dood paard trekken. En als iedereen dan zegt, uh, het lukt je nooit. Ja, dan begin ik het pas leuk te vinden, <laughs> moet ik zeggen. Dan, dan, dan komt er uitdagingen in mij los van, ik zal dat laten zien. Nou, dan moet je goede mensen om je heen verzamelen. En dat hebben wij bij Raakters dus allemaal een fantastisch bestuur. Enorm ge, uh, geïnteresseerde mensen, ook die dag en nacht voor de club werken. Allemaal pro-deo, we rekenen geen gulden benzinekosten of telefoonkosten. En dan step We hebben step... de euro tegenwoordig, hè? Oh, euro, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ik ben net zozeer zero. Ik, ik, ik, <lacht> ik denk al... nog in een andere <lacht> tijd. <lacht> ja, ja, ja, ja. Even naar meneer Brinkman, bent u altijd, fan, bent u altijd supporter gebleven van Erik Of bent u ook wel eens vreemd gegaan op dat vlak? Ja, nou, vreemd gegaan. Want ik heb een keer gehoord dat die zeiden dat hij ook Ajax een mooie club vond. Oh. Nee, maar, nee, maar luister. De, de, de, de, kijk, ik heb jarenlang in Amsterdam gewerkt... Uh, ik heb de, de, de hoogtijdagen van Ajax in de jaren 90 ook nog meegemaakt, eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, en dat was ook gewoon mooi voetbal. Uh, ik zat daar als mee uh, uh, in, in die stadions te kijken. En natuurlijk ja. heb ik toen ook gejaagd voor Ajax. Ja. Uh, dat was helaas nog in de tijd dat, uh, dat het met Heracles echt helemaal niet goed ging. En die ook inderdaad okay. vaak in de eerste divisie... Maar ik, dat wil ik echt hier gezegd hebben, dat meen ik niet om te slijmen... maar ik vind wat, wat, wat het bestuur van, van, van, van, van Heracles de afgelopen 15 jaar... onder aanvoering van Jan Smit hebben gepresteerd, dat is echt chapeau. Dat is echt een, uh, een, een, uh, een ongelooflijke prestatie. Die, en dat zie je ook in de stad, die, die heel Almelo meetrekt uh, op een hoger plan. En dat, dat is zo mooi. Mm. Van zoiets als een, als een normaal spel, een gewone normaal spel als voetbal. Dat het gewoon zo, zo kan gebeuren. Ja. Dat vind ik echt. Uh, ja, wat ja, meneer Smit, over Amelo werd wel gezegd. In Amelo is nooit wat te doen, of altijd wat te doen. Soms springt het licht op rood en, en dan, dan weer op groen. Op groen. Ja. Maar dat is anders ja. nu. Dat. Ja. <laughs> dat is niet nee, meer zo, meneer Smit. Nee, ik denk dat, dat, dat de impact van Heracles-Almelo... sinds wij eh, na, op 20 mei 2005 naar de eredivisie zijn gegaan... dat de Almelo's veel meer rechtop zijn gaan lopen met ja. de borst vooruit. En dat ze een heel stukje meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Want in Almelo is er altijd een beetje speciaal richting Enschede. een beetje en, oh, ja. Calime Calimero-gevoel. Maar ja. dat Calimero-gevoel gebruiken we inmiddels als een soort geuzennaam. Ja. Wij zijn er hartstikke trots op dat we Calimero's zijn. En dat was Calimero's toch ook wat kunnen bereiken. Ja. Ja. Uh, u vroeg net uh, aan meneer Brinkman wat hij uh, zo krijgt uh, om zijn partij een beetje te runnen, of om zijn, uh, zijn, ja, zijn fractie een beetje te runnen. Allee, gaat, het u, gaat het u veel geld opleveren eigenlijk, deze finale? Nee, dat heb ik wat betreft, uh, dat betreft heel slecht nieuws uh, te horen gekregen. Het uh, gaat ons enige tonnen uh, uh, uh, kosten. en als psv kosten? Ja, als PSV, zelfs als PSV-kampioen worden, of de beker winnen, laat ik het zo zeggen, de beker winnen kost het een 2-3 ton. En als PSV de beker wint, kosten ze zelfs 4-500.000 euro. Maar hoe kan ik, dat dan? Uh, waar, waar, waar, Waarom kost het zoveel? Nou ja, als je ziet wat, wat, wat de organisatiekosten en de premies. Uh, voor aan het begin van de competitie spreek je met de spelersgroep uh, een, een totaal premie af. En met de, met de trainers ook. En de kosten van de organisatie, van de uh, uh, stewards die mee moeten, de beveiligingen, die allemaal doorberekend worden ja. aan ons. We, kri we krijgen 100.000 euro als we verliezen, en 200.000 euro als we winnen. En ja. dan de televis televisiegelden val je helemaal flauw van. Ja. Wij krijgen zowel wij als PSV krijgen. 7.800, ik kan bijna niet uitspreken. 7.875 euro. Oh, dat dan is meer <laughs> dan, kun je, dan kun je echt een feestje voor vieren. Ja, ja, ja. Maar het kost u dus geld, maar ik neem aan dat u dat dan toch geen reden vindt om niet te winnen. Hè? Nee, joh, alsjeblieft man, dat, dat zou zo fantastisch zijn. En die laatste paar honderdduizend euro die, die het gaat kosten, daar komen wij wel weer overheen. Er zijn genoeg sponsoren die dan zeggen, ik, sp ik spring ook op die trein. Dus dat lukt dan wel. En, en hoe groot is nou de kans dat u het gaat redden? Zondag. Nou, dat, dat heeft bureau Hypercube er, heeft dat uitgerekend. Die hebben eerst uitgerekend of wij wel voldoende mensen zouden kunnen krijgen... in een nieuwe stadion wat we willen gaan bouwen. Die zijn 14.000, 15 15.000, dat is wel het maximum. Maar nu zie je al, op één wedstrijd gaan er al 20.000 mee. Ja. Dus hiermee is al aangetoond dat het goed is. Maar bureau Hypercube die zegt dat wij, geloof ik, 23,7% kans hebben. 23,7%? <lacht> Vooral die zeven is leuk. <lacht> En wat vindt u er zelf van? Of wat denken de spelers? Is het, is het zo van, nou ja, we proberen het gewoon, we zien wel... of zeggen ze van, nee, wij gaan gewoon winnen. Klaar. Ja, je moet er niet te optimistisch en te pessimistisch in zijn. Ik doe, dan ga je het Noordlood allemaal tarten. Toen wij naar Alkma gingen was waarschijnlijk de kansberekening nog veel kleiner. En heeft u gewonnen. Nee. En we hebben gewonnen. En maar naar de Kuip gaan we met 20.000 man. Dus dat moet voor de spelers voelen als een thuiswedstrijd. En in thuiswedstrijden zijn we meestal hartstikke goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Ja. De hele week met die jongens uh, gesproken. En, ja, en, die gaan en er kunnen er de spelers het ook aan, deze stress? Of deze druk eigenlijk ook van zo'n zo hele plaats, zo'n zo hele stad? Ja, als je nou ziet dat afgelopen zondag... waar we heel slecht tegen Ajax dat zijn we al lang weer vergeten. Maar hoe graag de spelers mee willen gaan... want ze waren daar maar voor twee dingen bang. Dat ze blessure oplopen en de kaart pakken dat ze niet mee mochten doen. Iedereen wil dat beleven. Dat is voor een speler ook een hoogtepunt. Ja. Er zijn diverse clubs in Nederland. Wij zijn sinds 1993 weer de eerste uh, debutant in de, in de bekerfinale. Dus het is... Uh, alle clubs die je zijn, Ajax, Feyenoord, PSV, Utrecht... dat zijn de bekende uh, die in, in, in de beker komen en ook Twente. Maar wij zijn dus de eerste sinds 1933 dat er weer een andere club... die er nog nooit in heeft gestaan. Nou. Ah ja, we, hebben er, we hebben er 109 jaar over gedaan, dus statistisch gezien... Ja. zal ik de volgende keer en waarschijnlijk ook niet maken. Nee, nee, nou ja, tenzij u nu dit niveau vast blijft houden. Hè, dat zou natuurlijk ook kunnen. goed, dat blij, zou goed kunnen. Blijft u nog even zitten voor de rest van de uitzending. We nemen afscheid van Hero Brinkman. U heeft het natuurlijk heel druk, meneer Brinkman. Dus uh, dank dat u ons even ter wilde staan. En, en, uh, Succes zondag. Dus Zometeen uh, na, na het nieuwsoverzicht van hoofd 3 praten we aan deze tafel met cultuurwetenschapper Lisette Almering en dan gaat het over Kruisen. En met mediacoach Liesbeth Hop over de dreigtweets... die deze week weer naar een paar middelbare scholen werden verstuurd. Eerst het nieuws van hoofd 3, dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Het bericht in de Volkskrant over de positie van minister Leers... is schadelijk voor die krant en niet voor de minister zelf. Dat zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. De Volkskrant schreef gisteren dat de PVV en het Katshuisberaad... heeft aangedrongen op vervanging van Leers. Rutte zei vandaag nog eens dat het bericht totale onzin is. Als wat in de krant staat 100% onzin is, dan is dat schadelijk voor de afzender, zei hij.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 De enige abortuskliniek in de Amerikaanse staat Mississippi moet dicht. Dat is gevolg van een nieuwe abortuswet die is aangenomen. Regels voor abortusklinieken worden daardoor strenger. Vrouwen moeten voort naar een andere staat om hun zwangerschap te laten beëindigen. Abortus is sinds 1973 legaal in de VS. In Mississippi wordt de eerste staat waar abortus wordt uitgebannen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er zat file op de A13, daarna de richting Rotterdam... tussen Delft en het Knoop Kleinpolderplein, 8 kilometer. Na een aanreding is de ook dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brinnen-Noordbrug 2 kilometer. Daar is de rechterrijschok dicht. Ook een aanrijding op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen afrit nieuw en Zwolle-Noord 3 kilometer. Er is daar een lading karton op de weg terechtgekomen. Tussen afrit Omme en Zwolle-Noord zijn twee rijschokken dicht. Er blijft er maar eentje open. Radio 1, dit is de dag. Dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel. mediacoach Lisbeth Hop. Die heeft een paar tips voor middelbare scholen. Over hoe ze kunnen zorgen dat ze in de virtuele wereld ook een beetje goed overkomen. Die zet de Almering. Met haar gaan we het hebben over Kruisen. Het is bijna Pasen. En de voorzitter van Herakles Jan Smit is ook nog bij ons. Rust u een beetje uit, meneer Smit. Van alle drukte in dit komende half uur. Maar luister vooral met ons mee. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of ga naar de website Ditstedag.nu. Het is uh, bijna Pasen, vanavond zal er in Rotterdam... een groot kruis door de stad worden gedragen in The Passion. wordt ook live op televisie uitgevonden. Die zegt, Almering, u bent cultuurwetenschapper en doet onderzoek naar dat kruissymbool. Uh, ja, We leven in een samenleving die ontkerkelijkt... waar de, de rol van de kerk en van dat kruis steeds kleiner wordt... en toch speelt dat kruis nog altijd een rol. Hoe kan dat? Dat klopt. Uh, het is toch wel een heel oud, symb of een oud symbool uit onze cultuur... waar we niet aan kunnen ontkomen. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, een groot deel van onze westerse cultuur heeft haar wortels in het christendom. En net zo goed als bijvoorbeeld het Romeins recht nog steeds in ons recht te vinden is... en zoals de Napoleontische wegen nog steeds een deel uitmaken van onze infrastructuur. Dus ik denk dat je het christendom en de westerse cultuur... Met elkaar vermengd, gewoon tot op hele dagen nog tegenkomt. Hm. Zullen we even luisteren naar verschillende manieren waarop dat kruis in de, in de huidige tijd terugkomt? Waarom draagt u een kruisje? Uh, volgens mijn geloof dan, katholiek, opgevoed katholiek. En ik heb verschillende soorten kruisjes en ik draag altijd een kruisje. De kruisjes, kruis is ja, altijd de, de dingen die je dag. de inspiratie van het christendom. En ja. u draagt hem dagelijks? Ja, altijd. ja. Ja, Lisette Ammering, dat zijn duidelijk mensen die het dragen vanuit een christelijke geloofsovertuiging. Dat klopt. Dat is, is, dat, is dat meer een deel van de mensen of kun je dat niet zeggen? Ik denk dat je dat momenteel niet meer kunt zeggen. Het zijn wel eh, mensen waar, waar je hoort die hun inspiratie en kracht eruit eh, terugvinden. Maar ik denk dat het kruis een meer een algemene zeggingskracht heeft gekregen inmiddels. Zoals je dat ook ziet met andere christelijke symbolen zoals de Pieta. Waarbij eh, moeder Maria Christus op het... Eh, op haar schoot heeft en uh, hij net van het kruis is afgehaald. Dat is ook een symbool dat gebruikt wordt als een nationaal monument. Bijvoorbeeld uh, Keten Koolwitz heeft dat uh, verbeeld. En in Berlijn is dat een nationaal monument Ja, ja Dus dat, dat is dan helemaal niet per se meer gebonden aan, aan, aan, aan waar het oorspronkelijk vandaan kwam. Dat klopt. En voor iedereen ook heel herkenbaar. Ja, ja. Jan Smit, heeft u iets met uh, symbolen als het kruis of met zo'n Pieta? Ik moet u teleurstellen. Nou ja, het is gewoon een nee. vraag hoor. U gaat mij niet nee, teleurstellen. Nee, oké, okay, maar ik, ik begrijp dat ook bij, de, bij onze voetballers. dat zie je als voordat ze het veld op gaan, ja. slaan ze een kruisje. Ze raken het gas aan, slaan een kruisje. Nee, ik, ik, ik heb geen kruisje, maar ik heb ook geen andere sieraden. Ook nee. geen ringen, geen eh, halogen. En vraagt dus. u wel eens aan die spelers waarom ze dat doen? Of is dat niet iets waar je over praat onder elkaar? Nee, dat vraag ik, ze, vraag ik ze niet. Maar je ziet er wel, uh, vooral bij spelers uit, uit, uit Brazilië, uit, uit Spanje enzovoort, zie je steeds meer. Uh, ne Nederlandse jongens uh, zie ik er bij ons niet veel doen. Nee. Het zijn voornamelijk uh, de, de donkere en buitenlandse jongens die het doen. Ja, laten we even luisteren naar uh, een andere voetballer, David Beckham. Mijn nieuwe tattoo is amazing, really is amazing. Is Jesus being carried by three uh, cherubs? Ja, hij beschrijft, beschrijft zijn nieuwe tatoeage. En die is prachtig, zegt hij. Het is Jezus, die wordt gedragen door Gerubijnen, uh, door engelen. Uh, ja. Zelfs nou, een, een van onze spelers, ja? Everton, Everton, die heeft op zijn hele rug, doen me nou in één keer aan denken. Dat zou wel, dat zou ook wel eens een christelijk symbool kunnen zijn. Oké, okay, ja. nou misschien moet ik u zal, u toch eens vragen. Even zijn shirt optillen nee. om te kijken wat er zit. Ja. Nou, ik ben regelmatig de in de kleedkamer. <laughs> Mevrouw Ammering, dat, dat laten tatoeëren... dat gaat natuurlijk heel, toch weer nog weer een stap verder dan gewoon een kettingje omdoen, hè? Ja, zeer zeker weten. Het is ook iets wat je niet zo gauw kunt afleggen, hè? Dus het is toch een identificatie met ergens kracht uitputten, ergens inspiratie in vinden. En ik denk dat, dat mensen die op toppniveau moeten presteren... dat die dat toch zoeken, een, een soort verlangen naar verheffing of naar loutering, waardoor ze hun werk beter aankunnen. Ja, want wat, wat meneer Smit ook vertelt... je ziet dan op het, op het sportveld dat mensen een kruisje slaan... als ze gescoord hebben of als voor een wedstrijd of dat ze even knielen. Heeft dat daarmee te maken? Ik denk het wel, maar ik denk dat het ook zo in onze cultuur verweven is... dat het bijna automatisch gaat, hoor. Dat uh, mensen daarmee opgegroeid zijn... en dat, uh, uh, dat het voor hen toch een uitlaatklep is... of een inspiratiebron kan zijn. Ja. En als je dan hoort van meneer Smit dat dat dan vooral jongens zijn uit Brazilië... of uit, uit, uit, niet uit westerse landen, komt dat omdat da dat, dat geloof daar dan nog zoveel levendig, levendiger is? Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat we met onze tijd van de missionarissen daar heel veel uh, ideeën en, en symbolen hebben ingeprent... die nog wat meer worden beleefd. Dan dat het momenteel in het Rijke Westen is. Men is toch nog wat meer kerkgaand in dat soort landen? Ja, nou ja, David Beckham is dan een uitzondering met zijn tatoeage. Dat klopt. Want die heeft behalve deze tatoeage, heb ik begrepen, ook in zijn nek nog een klassiek kruis getatoeëerd. Dus dat gaat uh, ja, is heel duidelijk. Maar, maar volgens mij heeft hij geen enkel plekje bij Vruisal. Nee, nee, dat is waar hè. Hij zit nogal onder. Is dat trouwens bij veel, bij veel voetballers, meneer Smit? Ja, het wordt wel steeds meer, moet ik je zeggen. Maar zijn gewoon jongens die, die het absoluut niet hebben. Maar bij ons uh, zijn er inmiddels ook een paar... die zitten ook redelijk vol met, uh, met versierselen. Ja, goed. Nou, dat kruis kruisverandering wordt ook gebruikt om te provoceren. Laten we bijvoorbeeld even luisteren naar Madonna. All right, Amsterdam. En dat Madonna zich wil laten kruisigen... en een doornenkroon op haar hoofd wil doen, dat stoort mij. Can we get ik bedoel, oké, het kan zijn dat het aansluitgevend is als iemand aan het kruis gaat hangen. Dat snap ik voor christenen. Maar de boodschap eronder het niemand het over. En er is wel degelijk een boodschap eronder. Ja, dat was in 2006, gaf Madonna een, een wereldtoernee. Ze hing dan aan het kruis tijdens, tijdens die tournee. Uh, ja, wat, wat was de bedoeling daar dan van? Was dat bedoeld om te provoceren, om te chockeren? Ik denk dat er toch inderdaad wel een stukje provocatie in zit. Je ziet het ook al aan haar naam. Hè? Welke zangeres heet dan nu Madonna? Wat toch eigenlijk verwijst naar de Heilige Maagd Maria? Dus ik denk dat het ook een stukje provocerend is. Maar dat is niet helemaal vreemd in de, in de kunst... als je ook de popmuziek tot de kunst kunt, berekenen, kunt rekenen. Want dat komt al eerder voor. Aan het begin van de 20e eeuw is ontstaan er discussies... over uh, de christelijke symboliek. En na de Tweede Wereldoorlog... wanneer er een grote mate is van artistieke autonomiteit... zijn er heel wat kunstenaars die het kruis gebruiken... om hun eigen verdriet mee uit te drukken. Of van bijvoorbeeld een bevolkingsgroep... zoals Marc Chagall dat doet in een van de voorbeelden... die ik in mijn artikel noem. Op de site, waarbij het, hij als Jood uh, Christus toch op een kruis afbeeldt. om daar alleen maar de ellende en het uh, enorme verdriet. wat de Joden is aangedaan uit de afgelopen geschiedenis. zichtbaar te maken. Ja, dus eigenlijk is het zo dat de kunstenaars. Uh, zich dat kruis toe-eigenen. en het veel breder gebruiken dan oorspronkelijk in de kerk. Uh, gebruikelijk was. Ja, dat klopt. En dat is echt niet iets van de laatste 50 of 100 jaar. Het, het, het gaat nog iets verder terug. Paul Gauguin maakte bijvoorbeeld in 1889 al een gele christus op een kruis. Op een doek geschilderd. En uh, ook Mauri uh, Denise, Maurice Denis in 1890 een gele wat fofistische christus. Waarbij je toch echt niet denkt dat ze in die tijd dat soort schilderijen in de kerk gingen nee. Want hoe reageerde de kerk daarop als kunstenaars dat gingen doen? Daar had men heel veel moeite mee. En in eerste instantie waren er natuurlijk heel wat conventies... waar de kunstenaars zich aan moesten houden. En die artistieke vrijheid kregen ze eigenlijk niet. Kerkelijke kunst was opdrachtgebonden kunst. Dus ze moesten gewoon ook heel duidelijk aan bepaalde regels zich houden... Als ze, ja. als ze kerkelijke kunst maakten. Dat klopt, dat klopt. Maar naarmate de kunst zich evolueerde... de moderniteit, het modernisme doorzetten... kwamen er toch steeds meer kunstenaars die die vrijheid opeisten. En er waren ook kerkelijke kunstenaars bij. Maar er waren evengoed profane kunstenaars die zowel kerkelijk als profaan werk maakten. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Lodewijk Schelfhout... die in jullie eigen studio's aan de, van de Lugeres Kweekschool... aan de oude Amersfoortseweg hier in Hilversum... schitterende glas- en loodramen gemaakt heeft. in Een hele moderne, toch wat nieuwe stijl. Oh ja. Dan en... ik ze toch eens wat beter bekijken. Ja, dat zou ik zeer <laughs> zeker doen. Je ja, dat was, dat was, dat ze, hebben toch een Deco achtergrond of niet? Lodewijk oh, zelf, hoor. of zie ik dat verkeerd? Ja, dat zit wel ongeveer in die periode, dat klopt. Het vormt voor mij ja. nog een onderwerp van, van studie momenteel. En uh, ik, heb, uh, ik hoop ze ook binnenkort heel, heel goed te mogen bekijken. Oh, meneer Smit, dan zie ik hier een, kunst, een kunstkenner ook aan de andere kant zitten. Ja, dat is wel mijn hobby, moet ik zeggen, oh, ja. En ik werd, ik werd wel er wel iets meer van dan een gemiddelde leek. Oké, okay, ja, en dat is niet wat je onmiddellijk uh, associeert uh, met voetbal... maar dat, dat kan dus ook uh -huh. wel samengaan. M mijn, mijn vrouw is ook kunsthistorica, dus ah. vandaar dat ik daar ook het een en ander van... en mijn zoon heeft een grote kunsthandel in om me, dus uh, ik zie heel veel schilderijen ook... Uh, maar ik dacht ook dat je, uh, in de 17e eeuw, dat er ook allemaal al... Uh, toch wel veel afbeeldingen met kruisen uh, zijn, of ziekteverkeer Zeker weten zijn die er ook, maar het ging eigenlijk nu... Bij het laat, de laatste op ik meer over het moment wanneer de kunstenaar zich het kruis toe-eigenen... en het meer algemene Oh ja, nee, geven. Be be be begrepen, begrepen. Buiten, buiten de kerk. Laten we even luisteren naar het voorbeeld van zo'n van, van, van, van, van zo uh, kunstenaar. In het auditorium van de universiteit hing een naakte man als Jezus aan het kruis. Het is een actie van de Club, een groep kunstenaars uit Amsterdam... Met deze actie beogen we uiteindelijk dat mensen ontmoetingen met elkaar aangaan in die openbare ruimte, met een sterk beeld als dit, en dan te kijken wat dat geeft. Volgens de actievoerders is de samenleving te individualistisch, waardoor mensen niet meer met elkaar in gesprek gaan. Ja, dat was in 2011 een kunstobject in de hal van de TU in Eindhoven. Ik hoor hier niks gisterlijks meer aan. Althans, nou ja, misschien ontmoeting zou je nog een beetje ver <laughs> kunnen. <laughs> ja, dat is inderdaad het enige wat er, wat er nog uit blijkt. Het is ook weer toch een provocerende daad. Het dus komt het althans op mij over. Als je zegt van, uh, wij willen het, uh, mensen zo tot elkaar brengen... en zo in gesprek met elkaar laten gaan. Ik denk dat... Uh, naar kruis een heel, heel goed beginsel is. Dat mensen in Leiden elkaar zoeken... en dat dat ook vaak door middel van het kruis uh, wordt gesymboliseerd... zoals dat ook in Rotterdam uh, vanavond plaatsvindt. Maar ook het, het vieren van, van, van het er voor elkaar zijn is dan heel belangrijk. En dan kom je bij die ontmoeting uit. Ja. U zegt ook uh, dat u eigenlijk vindt dat we te weinig weten over uh, het kruis... en over de, uh, het christendom, waar het dan vandaan komt. Waar, waarom is dat ergens een samenleving die kennis niet meer heeft? Ik vind het heel jammer, want uh, ja, het is toch een stukje van onze geschiedenis. Het is ook een heel belangrijk stuk van de kunstgeschiedenis. En uh, het zou ook uh, rijkdom geven als wanneer bijvoorbeeld in het onderwijs... de grote verhalen uit de Bijbel, maar ook bijvoorbeeld uh, van de islam... of van het boeddhisme, worden doorverteld. Het zijn hele mooie verhalen. Er zitten hele humanitaire waarden in. Dus uh, ik denk dat daar een taak ligt voor het onderwijs... om uh, bij het voorlezen in, in scholen, voor zover dat uh, plaatsvindt... toch ook deze grote verhalen eens mee te pakken. En dan gebeurt er weinig, zegt u? Dat er gebeurt te weinig. Ja, je, ziet vaak, of je hoort vaak fluisteren achter je in het museum. Van, weet jij wat dit betekent? Weet jij wat, wat hier staat? En waarom heeft die man zo'n zo aureool? Weet ze dan niet. Nimbus ook niet. Maar zo'n krans om zijn hoofd hoor je dan vaak. Ja. En dat is toch wel erg jammer. Ja. Eh, vind ik. Dat moet meer aan die kennis gedaan worden. Lisbeth, jij komt nogal eens in het onderwijs. Gaat het daar wel eens over, over die verhalen? Ja, ik vind, het heel, ik vind het een heel mooi pleidooi. Want inderdaad, uh, ik, ik pleit er überhaupt voor... dat er in het onderwijs gewoon meer verhalen verteld worden. Het uh, storytelling is eigenlijk uh, iets... wat we een beetje kwijt zijn geraakt in het onderwijs. En dat vind ik wel heel jammer. Ja, dus dat mag wel meer gebeuren. En ook met deze vraag. Nou, ja. oh, Ammering, gaat u kijken vanavond? Naar Ik ga kruis... door de straat in, in Rotterdam. Ik ga zeker even kijken. Het is trouwens wel een place to be Rotterdam. Hè? Zowel voor de voetballers als voor de passion Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja, Ik kan je verklappen dat de zondag in Rotterdam... De, o, o, onze spelers en van PSV-Brolen wat kruisjes geslagen zullen worden. Ja, dus dan, uh, dan oh, zit ja. er, een soort, voor, er zit een soort continuïteit in. Ja, absoluut, absoluut. U luistert naar Dit is de Dag met Elsbet Gruteke. Let me be now, mm -hmm. let me be harsh I want to be free now, oh, oh, free to see yeah, well, I want to walk away, oh, let me feel my feet Let me be free Time and time and time we see these acts against humanity Shed blood for what they each party for. On and on and on we go well Some real you see it, some won't be truth for you and truth will lead you to a self-song. Xavier Rut. Achter de voordeur. <kwijnt> no, sir. Vandaag met uh, opvoedcoach Lisbeth Hop. Lisbeth, we gaan het hebben over de dreigtweets aan het adres van een school in Sneek. En aan een docent op een school in wijk aan zee. Jij zei net al aan het begin van de uitzending: scholen hebben geen idee. Nee, de sociale media zijn op dit moment echt een terrein... waar ze ja, onvoldoende kennis over hebben. En dat kan scholen echt schaden. Dat is echt wat er uh, op dit moment uh, aan de hand is. En ja, dat kan door middel van die dreigtweets bijvoorbeeld. Um, ja, en als een school daar dan niet goed op reageert... en eigenlijk vorige week met het banga-lijstmeisje... om het maar zo even te noemen, was het hetzelfde verhaal. Hè? Dus die, die directeur die vertelde ook heel duidelijk... dat hij eigenlijk niet wist wat hem overkwam. En dat het via Twitter maar groter en groter en groter werd. En dat hij het niet meer kon stoppen. Is het dan een generatiekloof? Dat directies van die scholen en docenten... over het algemeen natuurlijk wat ouder zijn... en niet snappen hoe die wereld van die jongeren... en die sociale media werkt? Ja, dat is het zeker. En ik denk dat die digitale kloof, die hadden we al. Maar ik denk dat door, de, door middel van de ontwikkelingen, snelle ontwikkeling... van sociale media, die kloof alleen maar groter geworden is. En ja je ziet dat als een, een school... Eigenlijk kan een school uh, het, het, me het meest slecht doen door gewoon helemaal niet aanwezig te zijn. Hè? Als je, uh, zeg maar, de Twitter-account met, uh, met de hashtag en de naam van je school gewoon loslaat en daar ook niet naar kijkt, ja, dan zie je daar. Uh, en ik onderzoek dat voor scholen: dan zie je daar echt uh, leerlingen helemaal los in gaan en. Uh, ja, dan worden maar de wat, gekste wat, dingen geschreven. Wat tref je dan aan op zo'n Twitter account? Ja, het wordt eigenlijk soms wel het wordt steeds meliger. Maar het kan, het kan ook echt hele schadelijke dingen uh, opleveren. Zoals van, goh, ik heb gehoord dat onze school failliet gaat. En dat wordt dan gewoon 25 keer uh, geretweet door andere leerlingen. En, ja, en als je dan uh, aan toekomstige ouders denkt... met, het, met toekomstige leerlingen voor zo'n school... ja, dat kan dus echt een probleem veroorzaken... En, als je als uh, volwassene kijkt naar die tweets, dan, ja, dan ontbreekt eigenlijk een officiële tweet van de school ja. die dat pareert. En wat ook blijkt als scholen wel aanwezig zijn op bijvoorbeeld Twitter... en af en toe toch even hun aanwezigheid aantonen... van nou, nu, dit is een officiële tweet namens de school kan over alles gaan, bij wijze van spreken... dan zie je eigenlijk de toon of voice meteen veranderen. Ja. Dan zien leerlingen ook dat de school meekijkt. En, ja, en dan wordt het, het karakter heel anders. En ik denk ook dat er eh, op school met leerlingen... ook hierover gepraat moet worden. Dat er ook lessen over moeten komen. van Hoe gaan we nou met elkaar om in die sociale media? Er is heel vaak al een, een, een pestprotocol, een mediaprotocol... maar nou nog geen sociale mediaprotocol. Maar, en en dat dus moet ook blijkbaar ook, komen. ook niet het bewustzijn van, school, van de scholen. Wij moeten ons daar ook gewoon echt manifesteren. We moeten, iemand van ons moet dat gewoon gaan doen. Ja, ik denk dat scholen nog steeds denken... dat ze een, een gebouw zijn met vier muren... maar een school is intussen een glazen huis. He, door die sociale media, die kinderen echt op hun mobieltjes bij zich hebben... komt alles de school in, maar gaat ook alles de school weer uit. Dus een school staat nu letterlijk bloot in de maatschappij... En eigenlijk alles wat er op zo'n school plaatsvindt... en waarover worden, getweet wordt... of er wordt gepost op Facebook of op huis... Ja, dat, dat is openbaar. Dat kan door heel veel mensen gelezen worden. Dus ik denk dat scholen op, dat op dit moment uh, niet voldoende beseffen. Nee. En dat er een soort ja, een nieuw bewustzijn moet zijn. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, by the way. Hè? Dus het is scholen ook heel eenvoudig aan te leren. En eigenlijk is het belangrijk dat er gewoon een team van uh, de school... zich uh, laat bijscholen op dit vlak... zodat er één persoon is die gewoon in de gaten houdt van... oké, okay, wat wordt er op YouTube gezet qua filmpjes? We moeten een eigen kanaal aanmaken. Want laten we eens even en... luisteren, inderdaad. Ja. Filmpjes van YouTube. Wat er dus ook wel ja. gebeurt is dat leerlingen... die maken gewoon filmpjes van leraren... die dan het moeilijk hebben ja. in de klas. We hebben daar een voorbeeld van. Laten we het even een stukje van laten horen. Opstaan, jongen? Ja, dat is een, een beetje lastig te horen. Maar wat, wat er gebeurt is dat een... Uh, docent uh, die probeert een leerling uit de klas te verwijderen, die, het gaat lukt niet. die gaat door het lint. En uiteindelijk uh, is volgens mij de, de docent degene die het lokaal verlaat. In ieder geval, het gaat helemaal fout. Ja, dat is echt heel schrijnend. En soms, dat staat dan ja. op YouTube? Ja, ik denk, dat die situaties die zijn er altijd geweest. Alleen nu is het openbaar. En je staat, als leraar ben je zo kwetsbaar geworden ook. Dat, um, ja, dat, je moet ook, dat, dat is een van de adviezen die we ook geven. is Dat je als, als docententeam echt een team bent. En dat je niet zegt, uh, dat als je afspraken maakt... over het gebruik van sociale media, ook in de klas... dat niet de ene leraar het dan weer anders gaat doen dan de ander. Maar zorg dat je elkaar opvangt. En uh, haal het taboe weg van dit soort uh, schrijnende situaties. Er zijn docenten die worden echt gepest, weggepest, via die sociale media. En ik denk dat uh, ja, als zij al niet bij hun collega's terecht kunnen... waar moeten ze dan heen? Ja. Dus de, de docenten teams, het heet niet voor niks een team... zorg dat je elkaar opvangt en ze begrijp ook hoeveel kwetsbaarder je bent... door middel van die sociale media. Jan Smit, bent u zich daar als voetbalclub ook bewust van? Uh, het spreekt mij enorm aan dit onderwerp. Want ook bij, bij, bij ons is dat een, een probleem aan het worden. Onze persvoorlichter die volgt dat allemaal. Mm. De Facebook en, en tweets en weet ik het allemaal. En ook de spelers vanuit de kleedkamer, die, die reacties van supporters krijgen. Hele verkeerde discussies bij Barcelona. Het is eigenlijk nog maar iets wat heel kort speelt. En waar je als club eigenlijk nog helemaal op. Ons op moeten inrichten, want voordat je werd, gebeuren er ongelukken. Het is heel gevaarlijk, het is een prachtig medium, maar het is ook heel gevaarlijke ontwikkelingen zijn. Ja, en dus is het lastig voor u ook om te bepalen van hoe moeten we daar nou mee omgaan. Ja, daar hebben we nog geen exacte. We hebben nu wel gezegd, in de, uh, in, in de rust en voor de wedstrijden... mogen de mobieltjes, die moeten gewoon uit zijn. Want anders gaan toch spelers iets, iets sms'en of twitteren. En dat kan allemaal heel vervelende consequenties hebben. Ja, uh, de, ja. Maar je kunt het ook niet verbieden. Ook, ook in, in de wedstrijd, na de wedstrijd toe uh, mogen ze ook niet. Als de wedstrijd als ze weer naar huis gaan, de wedstrijd is afgelopen. En ze gaan naar huis, dan mogen ze de telefoon wel gebruiken. Ja, ja Lisbeth, dat, dat schetst natuurlijk wel... Dat, wat, dat het dan bij een voetbalclub, bij Klesel, maar ja. dat maar voor heel veel scholen zal het ook zo zijn. Ja, het gaat echt over reputatie van een organisatie. Of dat nou een school is of een voetbalclub, eigenlijk maakt het niet uit. En de, de voetbalspelers zijn dan eigenlijk de docenten op een school. En die gaan dus eigenlijk via de sociale media relaties aan, om het maar zo te zeggen, met toeschouwers of met leerlingen desnoods. En dat kan wel eens misgaan. Eh, zo misgaan dat het echt de reputatie van de organisatie gaat schaden. Hm. Ja, en, en dat, Daar moet je gewoon met elkaar echt over nadenken. Je moet daar met elkaar afspraken over maken. Um, ja, en, en nogmaals, in ieder geval aanwezig zijn. Zorgen dat er iemand namens de organisatie een officieel uh, kanaal heeft. Officieel contactpersoon is in die sociale media. Ja, en hoe komt het dan dat die scholen dat niet doen? Onderschatten ze het? Is dat het probleem? Ja, ik denk dat de ontwikkelingen zo snel zijn gegaan met die sociale media. Echt hoor, want dat is, uh, ik bedoel, Twitter bestaat nu drie jaar. Facebook, uh, Facebook bestaat vijf jaar, dus het is... Uh, bijna niet bij te benen. En ook uh, ja, steeds meer leerlingen beschikken over een, een telefoon. Het, ja, het is eigenlijk geen telefoon meer, maar met internet. Dus het is eigenlijk gewoon een zakcomputer. Waardoor inderdaad dat, dat glazen huiseffect ontstaat. En ik denk dat we gewoon uh, wat achterlopen op dit vlak. Het komt wel weer goed, maar de, de, we hebben wel wat bijscholing nodig op dit vlak. En niet alleen scholen, maar ook bibliotheken, uh, ook uh, jeugdzorgorganisaties. Het, is, het geldt eigenlijk in elke organisatie die veel met jeugd te maken heeft. Daar is die digitale kloof soms schadelijk. Goed, we gaan naar onze dichter bij de dag, Ton Luiten. Ton, zit je op Twitter? Dag Elspeth. <laughs> Wat vroeg je of ik op Twitter zit? Ja. Nee. Goed, nou dan luisteren we ja. wel graag naar je gedicht. Ja, mijn gedicht heet Tegen Polen. Dus niet tegen Polen, <laughs> maar tegen Polen. Ja. Goed. Het kruis verdeelt de pijn waarop elke sterveling recht heeft. De handen horizontaal gespreid aan weerszijden wachtende... die niet troosten, maar in debat gaan. Meningen zijn er om te verschillen. Het doet er niet meer toe met wie en waarover. Een golf van vrijblijvendheid spoelt koud en onafwendbaar het samenleven binnen. En verticaal de gedachte opgaand naar een toekomst van onzekerheid. En teruggaand naar een verleden waarvan wij het oude zeer maar niet kunnen vergeten. En vastgenageld daarop de waarheid. Als een vreemd corpus. En wie haar geweld aandoet, past zijn handen in judaswater en verwelkomt vrolijk en niet beter wetend een wereld van verlorenheid. Het kruis, even lang een meldpunt van verlossing... is tijdelijk vervreemd van een verweesde samenleving. Dankjewel, je wel, Tom. Dus Prachtig. Heeft, uh, het Cha Chappel, Op de website, ja, dit mooi. is de dag nu. Hartelijk dank ook aan onze ja. gasten, Lisette Almaring, Lisbeth Hop en Jan Smit. Heel veel succes, meneer Smit. Hou het een dank beetje je. vol tot zondag. Ja, opnieuw Doe is een... Uh, Doe <laughs> Opnieuw... Ga meteen na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug en dan luisteren we naar een reportage over het passieverhaal Johan van Johan Sebastian Bach. De Johannes Passion die ook vertaald is in het Nederlands. Bij eerder gebeurde dat al bij de Matthäus Passion, nu ook de Johannes. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.